6 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Duizenden mensen onthalen Olympische sporters in Den Bosch. Problemen met spoorbomen door stroomstoring. En postpakketten met giftige dieren ontdekt. <tied> In Den Bosch zijn de Nederlandse Olympische sporters gehuldigd. De trein met daarin de Nederlandse sportploeg reed net na vier uur station Den Bosch binnen. Als eerste stapte chef de mission Maurice Hendricks de trein uit, gevolgd door de gouden medaillewinnaars en daarna volgde de rest van de sporters. Ze werden toegesproken door burgemeester Rombouts van Den Bosch. Ongeveer 12.000 mensen waren getuigen van de huldiging. Morgen ontvangt premier Rutte de medaillewinnaars in Den Haag. In delen van Zeeland en Noord-Brabant waren vanmiddag problemen door een stroomstoring. Op een aantal treintrajecten gingen spoorbomen niet meer omhoog. En ook waren er problemen met bruggen. Ook Shell in Moerdijk had last van de stroomstoring. Uit veiligheidsoverwegingen werd daar afgefakkeld. In de wijde omgeving waren grote vlammen en rookwolken te zien. Volgens de brandweer in Brabant is er geen sprake geweest van brand of gevaar. Na een half uur was de stroomstoring verholpen. De Griekse economie is in het tweede kwartaal met 6,4 gekrompen. Die krimp was wat kleiner dan in het eerste kwartaal... zegt het Griekse Bureau voor de Statistiek. Morgen publiceert het Europees Bureau voor de Statistiek... de cijfers voor heel Europa. De nieuwe krimp in Griekenland komt niet als een verrassing. Europese economen gaan uit van een krimp van rond de 7 procent over het hele jaar. Griekenland zit nu al vijf jaar in een recessie. 1 op de vier Grieken is werkloos. En van de jongeren heeft meer dan de helft geen werk. Het beveiligingsbedrijf G4S doneert ruim 3 miljoen euro aan het Britse leger... omdat het bedrijf in gebrek is gebleven bij de organisatie van de Spelen. Doordat G4S niet op tijd kon leveren... moesten op het laatste moment extra militairen worden vrijgemaakt voor beveiligingstaken. G4S had al toegezegd dat het de kosten zou dragen van de inzet van meer militairen. De regering moest vlak voor het begin van de Spelen een beroep doen op bijna 5000 extra militairen. Totaal aantal kwam daarmee op bijna 20.000. Twee keer zoveel als het aantal Britse militairen in Afghanistan. GroenLinks wil dat er een hoorzitting komt over dure medicijnen. Deskundigen kunnen dan Kamerleden informeren over de werkwijze van de farmaceutische industrie.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 In Den Haag is de stemwijzer online gegaan. Lijsttrekkers en Kamerleden vulden als eerste de vragenlijst met 30 stellingen in. De stemwijzer werd bij de verkiezingen in 2010 door 4,2 miljoen mensen ingevuld. In 2006 waren het er 4,7 miljoen. Een andere website waarop kiezers hulp kunnen krijgen bij hun keuze is Kieskompas. Die gaat morgen online. In Amsterdam zijn negen postpakketjes met zeer giftige dieren in een postsorteercentrum gevonden. In de pakketjes zaten 17 schorpioenen, drie reuzenduizendpoten en vier loopkevers. Vooral contact met de reuze kan vervelende gevolgen hebben voor mensen. De dieren zaten in te kleine doosjes en gewone enveloppen. En doordat de dieren zo waren verpakt heeft een aantal de reis niet overleefd. De nog levende dieren zijn ondergebracht bij een opvangadres.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 ANEB-verkeersinformatie. Ah er zijn twee echte problemen op de weg. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Na een ongeluk tussen Sliederecht-West en Gorkum, 8 kilometer fieden. De weg is wel weer, wel weer vrij, dus het gaat op zich wel weer rijden. Lang is de file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergse hoek, 10 kilometer. Ook daar is een ongeluk de oorzaak. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A59 vanuit Den Bosch... tussen Maden en Knopend Zonzeel, 5 kilometer...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 Zes over zes, goede avond. De Olympische Spelen liggen achter ons. De verkiezingen hier in Nederland komen eraan. Sinds vandaag is hij er weer, de stemwijzer. Politieke kopstukken testen de stemwijzer vandaag. U hoort straks de uitslagen, want eerst ja, toch nog even de Olympische Spelen. <truimus> een groot feest was het vanmiddag bij terugkomst in eigen land. De Olympiërs kwamen per trein aan. Er werden vanmiddag in de Den Bosch gehuldigd op een groot podium... in de vorm van een gouden medaille.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 Dit is Den Bos, hartelijk welkom allemaal. Ik heb drie vragen aan jullie. Wie komt er hier uit Den Bos? Bossenaren, waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Nou ken ik jullie meer. Hebben jullie er zin in? Ja. Dankjewel, burgemeester. Ja, ik kruip er heel even tussen. Ranomi, even tussen staan. Jullie hebben het in de trein er al waarschijnlijk over gehad, hoe is dit? Ja, wauw, echt bedankt, bedankt, bedankt. Nou, jij bedankt, ja het is een grote heer om, om een eer om hier tussen te staan. Ik sta tussen allemaal op die gouden plakken, mag ik hem even voelen? Oh, het is een zwaar man, echt hè? Hoe cool is dit? Ja, echt heel gaaf. Ja, ja de chef de michel, die moeten we ook even, echt extra applaus geven. Applaus nemen. voor Maurits Hendricks. Is er, is er een paar woorden de trots voor deze hele Olympische groep te beschrijven? Nee, dat is onmogelijk. Uh, maar ik moet zeggen dat als je dit ziet, uh, tot, tot zover je kan kijken, dan uh, ik denk dat als we met zoveel mensen uh, naar onze Olympische ploeg komen bij een thuiskomst, nou, dat, dat, dat, dat zegt wel alles. Zo voel ik me ook zoals iedereen zich hier voelt. Daar komen ze hier het gestelen van. Zeg ik moet er in mezelf, we hebben het geloof, we halen alle artiesten er gewoon weer bij. En dan uh, ben ik dat weer lekker gaan springen en een gaan vieren. Er is geoefend in de tuin. Er is geoefend in de truien. Iedereen zwaait naar familie en vrienden die hier beneden zijn staan. neen laat dat sterk heel de wereld zag je even terecht voor onze te sport het is jezelf te wat je hoort voor neen laat dat spelen Het feestje vanmiddag in Den Bos. Morgen gaan de Olympische medaillewinnaars naar Den Haag, naar Premier Rutte. Eens dus even luisteren morgen of het dan ook zo wordt gezongen. Het gaat nog steeds niet goed met de woningmarkt. De toekomst ziet er ook niet best uit. Want volgend jaar wordt het er niet beter op en blijft het aantal verkopen van huizen laag. Dat staat in een rapport van de grootste hypotheekverstrekker van Nederland, de Rabobank. Onderzoeker Maarten van der Molen, goede avond. goedenavond. Goedenavond. Uh, waarom wil het maar niet beter gaan met die woningmarkt? Ja, het verschil tussen wat kopers willen betalen voor een woning en wat verkopers vragen voor een woning, die, die de vraagprijs en de, en de, eigenlijk de, de biedprijs die leren te ver uit elkaar. En dan als gevolg blijft die transactieaantal ook laag. Is dat het enige? Nou, het is wel een hele belangrijke uh, factor. Want ja, in principe, als de, de vraagprijzen lager, of de dus lager zouden, uh, zouden liggen, dan zouden ook meer kopers uh, interesse uh, hebben in, in de woning. Uh, en dan nou, speelt het eigenlijk gewoon een kwestie van vraag en aanbod. En dan zou het ook tot meer transacties leiden. Waarom daalt die prijs dan niet sneller? Omdat de verkopers eigenlijk uh, een groot deel van de verkopers heeft eigenlijk helemaal geen haast om te verkopen. En dat, dat zie je bijvoorbeeld aan de nou, betalingsachterstanden, ook aan de gedwongen verkopen. Het, het, het betalingsprobleem van huishoudens is al laag, dus ze hebben eigenlijk al de tijd om ook een woning te verkopen. En dus ja, daalt de vraagprijs maar heel mondjesmaat. maat. Nou, en de consequentie is dat er weinig kopers. Uiteindelijk aan die vraagprijs zullen veel En hoe, in hoeverre kunt u dan die padstelling... want daar spreken we dan over tussen kopers en verkopers... al zo ver vooruitzien uh, vooruit en zo voorspellen dat u zegt... dat zal volgend jaar ook niet, uh, niet beter worden? Nou, de verwachting is eigenlijk dat kopers heel te zullen blijven. En dat uh, verkopers ook niet de aanleiding zullen zien... om die vraagprijsvors te verlagen. Een nou, reden om die kopers eigenlijk, nou ja, het eigenlijk alleen maar moeilijker te krijgen volgend jaar... is toch ook een gebrek aan vertrouwen. Maar ook de bezuinigingen gaan een rol spelen. Die gaan de volgend jaar uh, zetten die besteedbaar inkomen onder druk... En als consequentie zullen die huishoudens ja, toch nog minder willen uh, betalen voor, die, uh, voor diezelfde woning. In ieder speelt de onzekerheid daarbij een rol die we nu hebben, nu de verkiezingen er nog moeten, moeten aankomen? Nou, die speelt ook een hele grote rol. En uh, als we naar de ver verkiezingen kijken, zijn het vooral de, nou ja, de hypotheekrenteafdruk bijvoorbeeld. In april dachten we, er is een akkoord. En nu uh, barst de verkiezingscampagne toch weer los. En zien we toch een hoop uh, verschillende standpunten. En uh, al die verschillende standpunten, en Het lijkt ook niet echt een grote meerderheid te zijn voor één van die standpunten. En, ja, en is eigenlijk de onzekerheid weer terug over de, ja, over de hypotheek aan het aftrek. Is het een zaak voor de politici om die onzekerheid snel af, uh, snel weg te nemen? Uh, nou, dit, dit zou in ieder geval een positieve uh, bijdrage leveren aan het herstel van de woningmarkt. Uh, ja, dat denken wij zeker. Maar in hoeverre kunnen dan inderdaad... kopers en verkopers inderdaad worden gedwongen... tussen aanhalingstekens tot de verkoop en koop van een huis? Want ik, als ik u beluister... is het vooral een impasse waarbij eigenlijk... niemand wil bewegen. Uh, nou, dat, dat, dat beeld klopt. Wat u, wat u schetst. Uh, we hebben ook het idee dat, dat ze eigenlijk... geen beide uh, willen bewegen. Uh, nou ja, op zich is dat... In die zin is het een probleem dat heel veel huishoudens toch niet op een plek wonen waar ze zouden willen wonen. Maar ja, zolang de padstelling niet groot genoeg is, heeft een van beide partijen ook te weinig aanleiding om te bewegen. Hoe doorbreek je zo'n padstelling? Ik denk in dit geval dat het echt een kwestie van tijd is. De huishoudens zullen, nou ja, een deel van de onzekerheid zal moeten worden weggenomen. Dat heeft met de economische crisis te maken, dat heeft met de arbeidsmarkt te maken... Nou, voorlopig verwachten we ook daar geen herstel. Uh, dus dat, dat heeft uh, tijd nodig. Hoe kun, je, hoe kun je die tijd versnellen? Uh, nou, dat is heel moeilijk. Maar dat is bijvoorbeeld met een, een stuk duidelijkheid. Uh, maar in, in, in een groot deel is het ook gewoon afwachten. Uh, en zien hoe die arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Uh, veel kopers die, ja, die, die worden geconfronteerd met die onzekerheid. En zolang die arbeidsmarkt, ook nou, pensioenen bijvoorbeeld, ook veel onzekerheid over... Nou, zolang dat niet verdwijnt, uh, zal die impasse eigenlijk wel blijven bestaan. Namens de Rabobank onderzoeker Maarten van der Molen, dank u wel. Graag gedaan. U kunt op internet weer genoeg stemadvies krijgen. Vanmiddag vulden de lijsttrekkers de stemwijzer alvast in. Kwart over zes, bij de AWB. Hoe staat het ervoor op die bergen? Niet druk op de weg. De file op de A15 bij Gorkem is ook snel aan het oplossen. Daar was een ongeluk gebeurd. Ook de A16, Breda richting Rotterdam, is weer vrij bij Zevenbergse Hoek na een ongeluk. Er staat nog wel 9 kilometer file. En op de A59, daar staat 5 kilometer en zonsheel. Dit is het NOS Radio 1 met Tim Overdijk. Een jongen van 15 is opgepakt in verband met de dood van een 17-jarig meisje in Rotterdam. Ze werd vorige week donderdag gevonden, doodgestoken. Van de politie Rotterdam, Sandra Geskes, goedeavond. goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Wordt deze jongen van 15 gezien als de dader? Uh, we verdenken hem van betrokkenheid bij dit misdrijf. En vandaar hebben we hem ook al aangehouden. Wat bedoelt hij met betrokkenheid? Nou, dat is precies zoals het zegt. We hebben aanwijzingen uh, ja, in het onderzoek naar voren gekregen... waarvan wij denken, nou, hij is betrokken bij dit misdrijf. En daarom hebben wij hem ook gisteravond aangehouden. Het betekent dan betrokkenheid in politietermen dat hij de vermoedelijke dader is? Dat hoor je mij niet zeggen. Wij bedenken hem van betrokkenheid bij het misdrijf. Zijn rol wordt dan ook nog duidelijk onderzocht. Hij is vandaag meerdere keren verhoord. Het zal ook de komende dagen doorgaan. En op deze manier proberen we duidelijk te krijgen wat zijn rol precies is geweest. Hoe bent u hem op het spoor gekomen? Ja, We hebben de afgelopen dagen intensief onderzoek verricht... naar de vondst van het lichaam afgelopen donderdag. En dan heeft hij een aantal aanwijzingen opgeleverd en we kwamen bij hem op het spoor. En daarom hebben we hem ook aangehouden. Kunt u even schetsen voor wellicht mensen die vorige week nog op vakantie waren, wat er vorige week donderdag precies is gebeurd? Om welk slachtoffer gaat het bijvoorbeeld? Nou, wij kregen donderdagavond om 7 uur de melding dat er een levenloos lichaam was aangetroffen op de Hoorvatweg in Rotterdam. En dat bleek uiteindelijk om een 17-jarige Shiriban Akkupa uit Rotterdam te gaan. Um, uiteindelijk bleek zij om een uur of vijf... vanuit haar woning aan de, in Rotterdam de Charlo's van huis... te zijn vertrokken op een fiets. Zij heeft aan het begin van de avond ook nog contact gehad... met haar zus en aangegeven dat ze rondom Marconiplein... metrostation in Rotterdam uh, was. Um, en een uur later werd haar lichaam gevonden. Ja, direct zijn wij een uh, grootschalig onderzoek opgestart. En was het de bekende van dit meisje, de jongen van 15 die is opgepakt? Ja, je kunt je voorstellen dat we nog vers in het onderzoek zitten. We zijn hem ook nu pas aan het verhoren... Uh, en op dit soort vragen kan ik inderdaad nog niet verder ingaan. Hij heeft geen bekentenis afgelegd. Ja, ook dat zijn uh, vragen die ik op dit moment nog niet kan beantwoorden. Ja, Komen er nog meer aanhoudingen? Nou, meerdere aanhoudingen sluit het recherche team zeker niet uit. Het onderzoek wordt voortgezet. We hebben ook nog een aantal belangrijke vragen. Uh, zo wil het team onder andere graag weten... wie haar heeft zien vertrekken vanaf haar woning in Rotterdam-Charles... en in welke richting is dat geweest. Zij fietst namelijk op een uh, bijzonder felrooie oranje fiets. Um, en als zij gezien is, was zij alleen... Of was zij in het gezelschap van één of meerdere personen? De vragen die wellicht de komende dagen worden beantwoord. Sandra Geskes van de Politie Rotterdam, dank u wel. Graag gedaan. De verkiezingen staan voor de deur nog een kleine maand... en dan is het 12 september. Wie nog niet weet op welke partij die moet stemmen... kan vanaf vandaag weer terecht op de stemwijzer... met 30 stellingen over politiek. De politieke hoofdrolspelers zelf namen vanmiddag vast een voorproefje. Meneer Pechtold, hoe goed kent u uw eigen standpunten? Dat gaat wel goed, maar het zijn wel scherpe vragen. Want je kan niet met wat nuance, wat soms natuurlijk bij de politicus wel de neiging is, nog eens over die stellingen praten. Weet u hoe u hem in moet vullen om op D66 uit te komen? Nou, goed invullen, maar dat is vooral vanuit mijn eigen hart gewoon maar aanklikken... Toen ik het de eerste keer deed, uh, toen was het goed. Dus uh, ik ga ervan uit dat het nu ook weer goed is. Meneer Van Aarsmaar-Buma, hoe goed kent u de standpunten van uw eigen partij? Dat, dat gaat nu blijken. Als het goed is, ken ik ze goed. Ik heb meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van het CDA. Dus ik ga ervan uit dat het hier wel goed komt. Maar zal het ook in de stemwijze terecht zijn gekomen? Ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Omdat die stemwijzer door uh, de club hier wordt gemaakt en niet door ons als CDA. Dan, dan zou ik het wel weten. Wat zou de ergste partij zijn waar u op uit zou kunnen komen? Nou ja, er, er zijn 21 partijen die meedoen. En ik hoop en ik verwacht ook wel dat ik op het CDA uitkom. Ik moet er gewoon over beginnen. Jochem de Graaf, het brein achter de stemwijzer. Vorige keer kijken ruim 4 miljoen mensen erop. Hoeveel gaan dat nu worden? Ik heb hoop op een soortgelijk aantal, ja. Ik Bent u dat... daarmee de belangrijkste adviseur voor veel mensen? Um, dat weet ik nog zo net niet. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld peilingen een ontzettende invloed hebben op, uh, op de stemming in het land. En ook gewoon de liefde voor de lijsttrekker. Uh, het gezicht staat je aan of niet? Dat zou ook kunnen. Uh, of een partij in een regering komt of niet. Of je echt bepaalde onderwerpen heel erg belangrijk vindt waarom je op een bepaalde partij stemt. Dat speelt ook allemaal mee. Nu zijn er zoveel stemwijzers kieskompassen. Uh, welke is de beste? Als u het aan mij vraagt, dan zeg ik van ja, stemwijzer is de beste. Wij zijn de oudste. We zijn de, we waren de, zijn de eerste. Uh, we hebben in de loop der jaren ons telkens vernieuwd. Telkens weer bewezen dat we mensen aan het denken zetten over politiek. Arie Slob van de ChristenUnie, u uh, schijnt op de ChristenUnie te moeten stemmen. Ja, nou dat is toch wel een geruststellende gedachte, ja, want dat was ook mijn bedoeling. Toch VVD hè, Edith Schipper. Toch weer uh, in hart en nieren, VVD. ja. U bent er vandaag. Waar is Mark Rutte? Ach, wij doen deze campagne met z'n allen. En, en vandaag doe ik dit. Ik ben nummer twee, dus uh, het lijkt mij uh, ook niet raar dat ik dit doe vandaag. Vond u dit uh, eng? Nee, uiteraard niet. Wij weten allemaal waar we voor staan. Dus dit soort uh, dingen die bevestigen uh, uh, eigenlijk uh, wat je al dacht. Maar er zijn heel veel van die kieswijzers en stemwijzers kieskompas. Um, er zijn er wel een stuk of twintig. Zijn dat er niet te veel? Je moet dit soort dingen niet meer zien dan een hulp, als een hulpje. Want uiteindelijk is het een beetje zwart-wit. Eens, oneens. Er zit geen nuance in of uitleg. Dus als mensen op de laatste dag zeggen, nou nog even checken of ik een beetje in de buurt zie. En ik doe een paar van die dingen, dat kan ik heel goed begrijpen. Ronald Verraak van de SP. Het is ook de SP geworden. Een geruststelling? Ja, met een grote voorsprong zelfs. En daarna de Partij van de Arbeid, de Partij voor de Dieren. Dus uh, ik ben er heel Nee. Weet u meer dan Emiel Roemer dat u er bent vandaag? Nee, nee, nee, dat, dat niet. Jolande Sap van GroenLinks. Ja, ik ben geslaagd, hè? Ja, het, uh, het klopt. Maar ja, we hebben ook gewoon zo'n mooi uh, groen programma. Dat kon niet anders. Maakt u zich wel zorgen over de huidige peilingen? Nee, ik ben daar ontzettend uh, strijdlustig en gemotiveerd door. En? Gelukkig. Ik, ik kan weer gerust ademhalen. Alexander Pechtold, ook weer blij. Hij kwam uit bij zijn eigen partij D66. En Peter Blok heeft ze allemaal afgelopen. Maar helaas geen verrassende uitkomsten vandaag bij het invullen van de stemwijzer.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 I tried a little Freddy. Mm -hmm. I've got it into Jean Mika met Grace Kelly. Nederlands elftal, ja, daar gaan we het toch naar deze zomer over hebben... is weer voor het eerst bijeen. En dat gebeurde na dat desastreuze voetbaltoernooi natuurlijk. Woensdag wordt er geoefend tegen België... en dat moet dan maar het begin zijn van een nieuw hoofdstuk. Sinds het begin, sinds het begin van deze maand staat Oranje onder leiding van Louis van Gaal. Bert Maaldrink sprak erover met Arjen Robben... die een tijdje met de nieuwe bondscoach heeft gewerkt bij Bayern München. Het is voor jou gek om hier weer te staan... Nee, eigenlijk niet, <laughs> we zijn het wel gewend natuurlijk hier te komen, alleen uh, ja, het is uh, een begin van een, uh, een nieuwe periode. Ja, Moet dat ook echt, was dat ook echt nodig, een nieuwe periode? Ja, ik, ik weet het niet, uh, ik, ik denk dat het zeker wel, uh, wel, wel heel goed is uh, om opnieuw te beginnen, En uh, na afgelopen zomer... Uh, ja, dat was natuurlijk, was natuurlijk allemaal waardeloos en drama. Wat uh, was het meest waardeloos, afgezien van het resultaat? Nou, ik denk dat het uiteindelijk gaat het uiteindelijk om het resultaat. Alleen ik denk ook de manier waarop alles is verlopen. Er zijn heel veel dingen... Dingen geweest die, die, die, die kunnen niet. Op het moment dat je succes wil hebben met een ploeg. Eens wat? Uh, nou nee, ik ga daar nu niet meer te veel over in detail treden. Ik bedoel, uh, dat is ook geweest. We moeten het ook ons achter ons laten. Alleen... Maar kan dat? Want je zit met dezelfde mensen toch vooral? Ja, heb je helemaal gelijk. In. En daarom is het denk ik ook heel goed dat we. Dat we misschien goede gesprekken voeren en uh, dat we met z'n allen aan een schone lei beginnen. Maar goed, je moet wel uh, absoluut leren van de fouten die je gemaakt hebt. Heb jij ook iets voorbereid? Ga je zo dadelijk uh, je vinger opsteken als de uh, <laughs> nieuwe Bonds gaat zeggen van wie heeft er iets te melden? Nee, helemaal niet. Nee, ik, uh, ik kijk er ook wel weer naar uit moet ik zeggen, om weer fris te beginnen. En ik denk dat dat, uh, dat, dat ook wel heel belangrijk is. En, uh, ja, tuurlijk, uh, het is een beetje dubbel. Uh, aan de ene kant uh, is het goed om weer aan iets nieuws te beginnen, een nieuwe uitdaging. En uh, aan de andere kant uh, moet je absoluut niet vergeten wat, uh, wat er gebeurd is. Wat dacht jij toen je hoorde van Gaalbondscoach? Ja, daar was ik heel blij mee. En waarom eigenlijk? Omdat ik uh, twee jaar uh, met hem heb gewerkt bij, uh, bij Bayern. Nou ja, niet, niet uh, twee volle jaren, maar um, ja, ik weet uh, hoe die is als trainer. En, discipline. Uh, discipline onder andere, maar gewoon ook. Uh, voor mij eh, voetballend gezien een van de, van de beste trainers eh, die er is. En eh, zeker met, waar ik mee gewerkt heb. Arjen Robben in gesprek met Bert Maalden. die wedstrijd dus is woensdagavond. Dit was het beeld afgelopen weekend in Amsterdam-Noord. Een uit de hand gelopen ruzie tussen omstanders en ambulancepersoneel. Een man die vanwege de vechtpartij is aangehouden. heeft aangifte gedaan tegen een ambulancebroeder. En die heeft op zijn beurt aangifte gedaan van bedreiging. De ambulancedienst overweegt ook aangifte te doen. wegens belemmering van de hulpverlening. Hans Simons, goedenavond. Goedenavond. Voorzitter van de Ambulancezorg Nederland. Waar gaan wij naartoe? Nou ja, dit. Uh... Ik zeg eigenlijk: elk geweldsincident uh, in Nederland is er uh, uh, één te veel. Dat geldt al heel in het bijzonder als het uh, medewerkers betreft in publieke dienst, politiemensen, brandweermensen, in dit geval ambulance-mensen. En daar moet je uh, zonder enige twijfel streng tegen optreden. Uh, als ik dat gezegd heb, en ik over een heel jaar kijk in de afgelopen jaren, dan is dat geweld, dat kwam 10, 15 jaar geleden, eigenlijk nauwelijks voor. Dus de, elke toename is daar heel onaangenaam. Maar we moeten het niet doen alsof er werkelijk elke dag een groot incident is met ambulancepersoneel. Dat is niet het geval. Maar met name in de weekenden en rond de grote steden. Wij denken vooral door een enorme toename van het alcoholgebruik onder jongeren. neemt die agressie, geweld, onaangenaam gedrag. neemt toe. Helaas. En we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat er harder wordt gestraft als er ja. wordt vervolgd... wegens geweld tegen hulpverleners. Uh, maar als u dan kijkt afgelopen jaar, heeft dat enig effect? Dat heeft wel enig effect. Ik denk dat uh, niet, zo, niet alleen het, hard, het, het zwaarder straf... want het kabinet heeft de maatregelen genomen waar ik overigens achter sta... om mensen die publieke ambtsdragers attackeren om die strenger te straffen. Maar ik denk dat vooral snelrecht uh, uh, heel behulpzaam is. Dus jongeren heel snel uh, confronteren met de consequenties van hun gedrag... Um, uh, ik denk dat daarnaast, uh, dus ik ben, ik ben van, van de harde school als het gaat om geweld en aanpakken daarvan, uh, ik, ik denk dat je ook tegelijkertijd heel veel moet investeren in dat overmatige alcoholgebruik van jongeren in de weekenden uh, rond de stedelijke centra daar. Uh, ik bedoel, daar, daar gebeurt misschien van alles, maar daar zou, ik citeer ook de, de Delftse kinderarts die ja. daar buitengewoon veel energie in heeft gezet en nog doet dat onderschatten wij nog steeds enorm, dat probleem. Goed, dat is het verhaal eh, natuurlijk wat even los staat van de vervolging... waar ik met u over wil praten. Ja, maar... Ik wil even toch ja. even vragen, Het is even belangrijker voor ja. dit verhaal. Want naast dat snelle straf, hè, waarvan ja. u aangeeft, dat, dat heeft effect. Zouden we ja. er ook wat in zien als getuigen van geweld tegen hulpverleners... anoniem zouden kunnen getuigen? Waarom ja, vind je dat? Zou ik geen bezwaar tegen hebben... Ik vind nogmaals dat je alles moet doen. Uh, alles natuurlijk vraagt zorgvuldigheid en rechtelijke toetsing. Uh, we leven uiteindelijk ook in een rechtsstaat. Uh, en dat is goed. Maar alles doen om daders uh, van deze agressie uh, te pakken te krijgen zonder enige twijfel. Ja, want krijgt een signaal dat mensen niet willen getuigen omdat ze dan wellicht met naam en toenaam bij de dader bekend worden? Ja, goed, dat, dat zou een rol kunnen spelen uh, uh, sowieso in, in het strafrecht. maar ik denk dat het goed is dat die mogelijkheid van anoniem getuigen, dat vraagt natuurlijk goede controle, maar dat dat op zichzelf tot de mogelijkheden gaat boren, zou ik geen tegenstander van zijn. Uh, kan de training van het ambulancepersoneel in dit soort situaties misschien nog beter? We hebben daar de afgelopen jaren heel veel in geïnvesteerd. Uh, natuurlijk is dat het belang van sociale vaardigheden van ambulancepersoneel. Hoe ga je om uh, in, in, in crisisachtige situaties met veel emotie en soms ook agressie? Hoe doe je dat het beste? Uh, ik denk dat we daar eigenlijk het optimale doen. En we zullen natuurlijk bij nieuwe ambulancemedewerkers doorgaan met dit soort trainingen. Uh, dat is vanzelfsprekend van belang, maar lost het echte probleem natuurlijk niet op. Voorzitter van de Ambulancezorg Nederland, Hans Simons. Dank u wel. Graag gedaan hoor. Daarmee komen we bij het eind van dit Radio 1-journaal... op een maandag na die lange sportzomer En ook teruggekeerd is natuurlijk weer Joost Eerdmans. Joost. Ja, Tim, goedenavond. We zijn er weer. Welkom. Uh, Dank je wel. De accu is opgeladen. En we gaan het weer over belangrijke zaken hebben. Uh, zeg ik tegen jou. En, uh, je was zeg er, pas op je woorden. Ja, ja, ja. Nee, ik heb het ook met plezier gevolgd. Ik kan het niet anders zeggen. Het was een mooie, mooie sportzomer. Uh, maar nu weer uh, meer, meer politiek en, uh, en maatschappelijke problemen aan de orde gesteld. In avondspits, zometeen. Uh, je had het er al over met, met Hans Simons van Ambulance Zorg Nederland. Het kabinet en de Kamer slaan beide alarm over het uh, opnieuw opleiden geweld tegen hulpverleners. Nu in Noordwijk, Amsterdam en Rotterdam ging het weer helemaal mis. Um, politie moest met stokken uh, de, de, de hordes op afstand houden. Wat bezielt dit soort gasten om dat te doen. En vooral, wat gaan we ertegen doen? De politie kun je achter de ambulance laten aanrijden. Standaard is een optie. Hogere straf. Je had het er zelf al over. Opleggen. Of in de portemonnee pakken. Sommige mensen zeggen... joh, laat die mensen twee keer, uh, twee keer zoveel premie maar betalen... als ze gepakt zijn. Zorgpremie wel te verstaan. Ik ben zeer benieuwd naar uw mening. Als u luistert, 0800 1121, mijn devies... en dat is de volgende, is een mentale brainwash voor dit tuig. Zo wil ik het noemen. En mijn stelling is van deze dag... zet belagers van ambulancepersoneel langdurig... In een heropvoed, heropvoedkamp. Die knop moet volledig om bij deze gasten. Ik ben blij met uw reactie op 0800 1121. Kunt u ook meedoen met Twitter. Hashtag WNL. Hashtag Avondspits. We zijn terug met het opinieprogramma van Radio 1. Elke dag om half zeven, we zijn weer terug. We gaan elkaar spreken en twitteren. Hopelijk tot zo bij Avondspits.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 Een van de verdachten van de ongeregeld heten op het Stadhuisplein in Rotterdam eind juli heeft zich gemeld. De Rotterdammer van 19 deed dat enkele uren nadat foto's van 13 ruilschoppers waren gepubliceerd op de website van het Korps Rotterdam Rijnmond. De Raad voor Cultuur heeft staatssecretaris Zelstra geadviseerd om 7 miljoen euro subsidie te geven aan het orkest voor Zuid-Nederland. Dat orkest is een fusie van het Brabants orkest en het Limburg Symfonieorkest. Ze vroegen eerst afzonderlijk om financiële steun, maar die aanvragen zijn afgewezen. Door een stroomstoring zijn spoorwegovergangen... in delen van Zeeland en Noord-Brabant een klein half uur dicht geweest. Dat heeft de politie in twee provincies gezegd. Behalve de spoorbomen deed ook een aantal bruggen het niet. Shelmoerdijk besloot voor de zekerheid afvalstoffen af te fakkelen. En dat leidde tot een enorme rookpluim. En in Amsterdam zijn negen postpakketjes met zeer giftige dieren... in een postsorteercentrum gevonden. In die pakketjes zaten 17 schorpioenen, drie reuze duizend poten... En vier loopkevers, allemaal afkomstig uit India. Een aantal dieren had de reis niet overleefd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hubert. Op dit moment vallen er in het midden- en zuidoosten nog een aantal buien. En het is warm, met maxima die op veel plaatsen nog rond 24 graden liggen. Vannacht koelt het wat af tot een graad of 15. Er is vrij veel bewolking en er kan nog steeds een bui vallen... maar de kans erop neemt langzaam wat af. En in de loop van de nacht klaart het vanuit het zuidwesten op. Morgen is er vrij veel bewolking, afgewisseld door zonnige perioden. Op veel plaatsen blijft het gewoon droog... maar enkele buien, sommige met onweer, zijn niet uitgesloten. Het wordt 23 graden op de Wadden, 27 in het oosten... En en Zuidoosten, lokaal misschien nog wat warmer. En ook daarna blijven de maxima tussen de 23 en 27 graden liggen, waarbij zon en wolken elkaar afwisselen en er vooral woensdag nog stevige buien mogelijk zijn. ANEB, ah, verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Twee uitzonderingen. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Daar staat Fiede tussen knooppunt gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. Er ligt daar olie op de weg. De rechterrijstrook is dicht. En de A59, ten Bos richting Zonzeel, voorknopend Zonzeel, 2 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits Joost Eerdmans plaats belagers ambulancepersoneel langdurig in een heropvoedkamp. Een hele goede avond. We zijn weer terug na een lange sportzomer. Dit is de enige avondspits van Nederland verzorgd door Omroep WNL. Bel WNL. 0800 -121. Ja, Het slaat werkelijk helemaal nergens op, maar het is een typisch Hollands verschijnsel aan het worden. 100 mensen bedreigden en belaagden dit weekend in Noordwijk ambulancepersoneel... dat een gewonde bromfietser probeerde te helpen. Dronken publiek gooide met flessen naar de hulpverleners... en probeerde hen het werken onmogelijk te maken. Waar zit je verstand als je dit soort dingen doet? Komt het voort uit verveling, pillen, macho groepsgedrag of allemaal tegelijk? Het is in elk geval één ding. Onacceptabel. Maar in een land waar de politie ons adviseert om toe te kijken... als je huis wordt leeggeroofd... iedere straatoptreden van de sterke arm ons brutaal van dichtbij wordt gefilmd... en diezelfde avond op Twitter verschijnt... en onze rechtelijke macht blijft investeren in daders en werkstrafjes... Ja, dan moeten we ook weer niet gek opkijken... dat steeds grotere menigte geen enkel gezag meer boven zich dulden. Politiek ontwaak uit je winterslaap... en laat de samenleving niet langer opzettelijk ontsporen. Haal de rotte appels nu een keer ook echt uit de mand. Wel jij nou? 0800 1121. Erg leuk dat u weer luistert op Radio 1 naar Avondspits. Een nieuwe uh, avondspits, een nieuw seizoen. Avondspits elke dag dus op uh, dit uh, vertrouwde tijdstip van half zeven tot zeven. Van de sportzomer gaan we met u langzaam naar een politieke herfst. En ruim daarbij ook aandacht in Avondspits voor politiek en maatschappij. En vanaf volgende week trappen we al af met de vijf luisterkers van de kleinste partijen. Die komen alle vijf langs van maandag tot en met vrijdag. Maar vanavond dus agressie tegen hulpverleners. Wat bezielt hen? Wat gebeurt er? Als je dat toch ziet, die beelden van mensen die zich totaal laten gaan tegen ambulancepersoneel. Ik kan me daar niets mee voorstellen. Bij de politie kun je nog zeggen dat is een vorm van een tegenreactie. Maar ambulancepersoneel dat gewoon mensen probeert op te lappen. Ik begrijp daar ook helemaal niets van. Dus daar moet worden heropgevoed. Daar moeten mensen langdurig even apart worden gehouden. En dan kun je heel zwaar straffen, maar je zult ze moeten heropvoeden. Ik ben benieuwd naar uw reactie. 0800 1121. Eh, plaats belagers, ambulancepersoneel, langdurig in een heropvoedkamp. En de eerste beller, dat was Jan Edens. Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, welkom. In de nieuwe avondsbit. Hey, Zo'n heropvoeding aardig in de papieren kan lopen. Ja. Dus je zou dat misschien op een wat eenvoudige manier moeten doen... Ik ben ooit eens in Veenhuizen geweest en ja. dat was toen al lang buiten dienst. Maar ik denk dat je een behoorlijk stevig procedé moet maken. En de kosten van het procedé, die moeten gewoon verhaald worden op de mensen die daar naartoe moeten. Ook een goed punt. Ja. Dus met name boetes uh, en, en, en de kosten terug, uh, terughalen. Uh, ja, maar... geen gratis televisie en geen telefoontjes en god mag weten wat voor mm -hmm. dingen. Ja. eenvoudig onderkomen, heel eenvoudig. Jan Edens, het is een helderveil... Dankjewel voor het inbellen. 0800 1121. En u doet mee. En dat doet u uh, ook via Twitter. Hashtag WNL of hashtag Avondspits. Dan kunt u meedoen. Uh, de stelling die ik, die ik lanceer is plaats belagers ambulancepersoneel gewoon in een heropvoedkamp. En wat mij betreft langdurig. 0800 1121. Bent u het daarmee eens? Werkt u zelf op de ambulance of in de ziekenwagen? En heeft u ervaringen? Belt u die dan graag door. Want uw reactie horen we graag. 0800 1121. Belagers ambulancepersoneel moet in een... Uh, er kan worden gezet. Klaas Volkers, goedenavond uit Workum. Ja, goedenavond, met Klaas Volkers uit Workum dus. Uh, het uh, heropvoeten lijkt me dan niet zo uh, heel erg simpel. Kijk, als die belager nu naar de rechtbank gaat en uh, de rechter kan die nu objectief weten, die, kunnen, die kan ook wel zeggen: hé, hey, de ambulancebroeder heeft veel geweld gebruikt en dan wordt de ambulancebroeder ook nog veroordeeld in plaats van de belager. Ja. Dus uh, dat klopt, hè, want we zijn er al lang nog niet. We hoorden het net in het Radio 1-journaal. Inderdaad, wat je zegt, Klaas. Dat, dat nu ook aangifte wordt gedaan door de mensen die belaagd uh, hebben. En door de ambulancebroeders die belaagd zijn. Dus het wordt een enorm uh, heen en weer uh, gevecht. Ja, um, en de, de, de rechter kan ook nu beïnvloed zijn. Dus dat is weer een tweede probleem. En de politiek die zegt nu voor de verkiezingen... alle leuke dingen voor de burger om maar stemmen te krijgen. Maar uh, als het zover is, dan uh, wordt er niet zo veel meer aan gedaan. Klaas, je, je wordt op je wenken bediend, want de politiek is aan de lijn. We, we gaan kijken of ze een praatje voor de vaak verkopen... of ons toch een beetje op het, op het goede pad helpen. Aan de lijn is namelijk Nina, Nina Kooijman. Oké, okay. okay, Klaas, dank je, dank je voor het bellen. Uh, Nina Kooijman is SP Tweede Kamerlid... en staat op plek nummer 14 uh, van de lijst voor de SP. Goedenavond, Nina Kooijman. Goe oh, goedenavond, Nina Kooijman. Goedenavond. Oh. Dag, Nina, je hoort mij. Um, ja. Jij bent SP Tweede Kamerlid. Uh, mijn vraag is, is heel simpel. Uh, waarom lukt er niks, wat we kunnen bedenken... Uh, tegen de belagers van ons ambulancepersoneel? Ja, weet je, ik ben ook net zoals jij heel erg geschrokken... Uh, van uh, wat er telkens weer gebeurt. Hè? Dat er gewoon ambulancepersoneel, hulpverleners, brandweer... politieagenten gewoon hun werk niet uh, kunnen doen... Jan. Dus ik ben er heel erg mee eens dat je bijvoorbeeld uh, de strafmaten uh, verhoogt. Hè? Dat hebben we eigenlijk ook al uh, eerder gedaan. Dat je dus harder straft, maar ook beter behandelt. Maar wacht dat... even, hè? even dat eerste punt. Die hardere straffen, ik ben daar een, een, een bekend voorstander van. Uh, maar die 200% hogere strafeisen. Nou, Jan-Hans Simons zei net, het heeft wel ietsje geholpen. Maar eigenlijk toch verrekt weinig. Hè? Tegen die menigte dronken gasten, uh, volledig van de kaart. Daar, daar kun je blijkbaar nauwelijks tegen straffen. Nee, het heeft ietsje geholpen. We zijn er ook nog maar net mee bezig. Dus ik ben ook uh, benieuwd wat het, wat het effect is na een loop van tijd. Maar ik ben er wel mee eens dat er iets meer mag gebeuren. Ik ja. vind het belangrijk dat je uh, sneller straft. Dat het wat sneller uh, jongeren geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld als ze inderdaad dader zijn en... ...een hulpverlener hebben belaagd. Dat anders, ik bedoel, als je een paar maanden later pas zo'n zaak voorkomt... ...dan leer je er niet meer zoveel uh, van. Nee. En dat denken jongeren ook gewoon, uh, of mensen... ...het hoeft niet alleen maar jongeren te zijn... ...maar gewoon ook uh, behandeld worden. Want er zit nogal een tikkie los als je inderdaad... Um, ...nou ja, zo'n hulpverlener belaagt en... Maar Nina, dat, dat, komt, het komt, het precies, in dat komt een beetje bij elkaar, de SP en, en, ja. en Spits. Want ik, ik denk dat behandelen... Ik zou zeggen, een heropvoeding, dat, dat moet zo'n uh, kerel um, krijgen... omdat hij blijkbaar ook niet is af te schrikken met hoge straffen... maar er iets in zijn hoofd gebeurt waar we, waar we echt mee aan de slag moeten. En zou jij daar ook uh, voor zijn om dat, die behandeling die je noemt... om dat in een heropvoedkamp uh, te laten plaatsvinden? Nou, ik ben het heel erg met je eens dat we het inderdaad dat we moeten gaan behandelen. Alleen een heropvoedingskamp uh, niet. En dat is... Niet zozeer, omdat ik vind, uh, niet vind dat er iets moet gebeuren. Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, we hebben al geleerd bij de heropvoedingskampen van jongeren... dat het niet werkt. Mm. Dat jongeren eigenlijk net zo goed weer de fout in uh, gingen. Ik vind het heel erg belangrijk dat deze mensen ook gaan leren van hun uh, daden, ja. he, dat ze dus behandeling krijgen. Nou, over die heropvoeding, die boefjeskampen, daar ben ik zelf ook een week in geweest. Daar, daar ben ik het met jou eens. Ja, we zijn het verschrikkelijk veel met elkaar eens ineens. Dat, dat kan, kan, kan zomaar gebeuren. Maar het punt is dat je daar de verkeerde methode gebruikt, denk ik zelf, uh, wat daar gebeurd is. Maar je moet ja. met die mensen aan de slag. Dat zijn we met elkaar eens. Ik vind het leuk, Nina, blijf even aan de lijn, want je bent, uh, je bent zo nog in staat waarschijnlijk om wat tweets uh, te beantwoorden die binnenrollen hier bij Avondspits. Geef belagers uh, een behandeling of straf in een heropvoedkamp. Belagers van hulpverleners. Arnest Vierman uh, twittert, eindelijk, daar is hij weer eens. Misschien bij het straffen, en Ja, het de beschouwing laten, wie niet luisteren wil, moet voelen. Hans Willemsens twittert, in een opvoedingskamp oké, okay, maar dan wel zelf betalen. Eerst Koffie twittert, hashtag WNL, geef ambulancepersoneel een stroomstootwapen tegen dat tuig. De zieke auto is er toch al bij. Zo kan dit ook. Martin de Koning, uh, Eerdmans opvoedkampen werken toch niet. laat ze maar de ziekenhuisrekening betalen van de hulp die ze verstoren. En nou, Dien Wildeman twittert, opvoedkamp werkt tegen recidive maar niet als afschrift. Middel, meer politieaanwezigheid en zwaardere straffen wel... zegt hij op hashtag Eerdmans, hashtag Avondspits. U kunt ook meedoen, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Wat vindt u dat er moet gebeuren tegen het belagen van, van hulpverleners 0800-1121? Uh, Johan Edo hangt al een tijdje uit Papendrecht. Goedenavond. Meneer Eermans, goedenavond. Johan Edo uit Papendrecht, zorg Papendrecht. Ik ben het deels met en met de stelling eens. Uh, ik denk dat je een kormelbom die al jaren krom gegroeid groeit is... niet terecht kan trekken. Ik denk dat het ambulancepersoneel met overtollige militairen... Vergezeld moet gaan, dat men dus gewoon hun werk moet kunnen doen. En niet alleen waar in Noordwijk de zaak heeft geëscaleerd, over het hele land, als men dus niet wil luisteren, dan moet men gewoon aan het werk gezet worden om de straten schoon te vegen hmm. en, en, en, en, en ander nuttig werk te doen en alle kosten laten betalen. Dat is dus ook een stevige schaamte, zeg maar, een schaamtewerking ervan uit laten gaan. Dat, dat, ja, maar dat... ik, ik, ik, u heeft natuurlijk die mevrouw van, van de SP aan de lijn. We moeten er wel, wel, wel waak voor zijn, want het is straks verkiezingen. En men gaat allerlei loze beloften doen. En als men dus eenmaal op de push, uh, push gaat zitten... Ja. dan vergeet men dat. Men geeft te veel de, de politiek de schuld. Het ligt gewoon aan de opvoeders. En de daders moeten gewoon hard aanpakken. En als het ambulancepersoneel dus uh, niet zijn werk goed kan doen... Dan moet men gewoon het overtollige militaire personeel, die de overbodig is, nou. meesturen met de ambulancepersoneel. Oké, okay, Johan, bedankt. Uh, Nine, even een reactie voor jou, Nine Koerman van de SP. De, de, de, gewoon de militaire meesturen met een tank achter de, achter de ambulancewagen aan. Uh, ik heb geleerd dat er bijvoorbeeld als je ME inzet, bijvoorbeeld, hè, ik, bedoel, ik heb het niet eens over het leger, maar bijvoorbeeld alleen al uh, de ME, de dat het veel meer agressie oproept. En wat je juist wil voorkomen is dat gewoon hulpverleners hun ding kunnen doen, mensen kunnen helpen en dat niet nog veel meer jongeren uh, denken, hey we gaan naar bovenop rammen. Nou is er niet een gebrek aan respect juist en, en ontzag, uh, dat vind ik niet. Hè? Dan in plaats van dat je zegt we moeten vooral niet te veel uh, uh, vertoon van, van, uh, van overmacht laten zien, het is juist toch het, het ontbreken daarvan? Nee, ik vind best um, dat uh, bijvoorbeeld de politie heel veel doet om dat gezag uh, uh, te herstellen. Ik vind wel dat er gewoon wat meer blauw op straat uh, mag komen, zodat je dat gezag ook kan uitstralen. Maar um, weet je, mensen aan het werk zetten dat ze inderdaad bijvoorbeeld uh, uh, zoiets uh, vredelijks hebben gedaan of uh, de kosten laten betalen uh, van de schade die ze yep. gemaakt hebben... dat lijkt mij een heel goed plan. Oké, okay. Nina Koyman, we hopen dat je er ook wat mee gaat doen... na de verkiezingen van 12 september uh, voor de SP. Je was, uh, je was aan was en dank voor jouw bijdrage in Geen Avondspits. Uh, merci. U kunt meedoen 0800 1121. Geef belagers langdurige heropvoeding. Uh, en dan heb ik het over belagers van, van ambulancepersoneel... en, en andere hulpverleners. Uh, u kunt twitteren hashtag WNL. Uh, dat doet dilemma die zegt, op zich ben ik het met je eens... maar met straffen verschaf je de daders geen inzicht te confronteren ze met de gevolgen en dat exact dilemma moet gebeuren in dat heropvoedingskamp. Um, van, we hoorden net ook Hans Simons zeggen in het Radio 1-journaal van Ambulancezorg Nederland dat het heel veel alcohol gerelateerd is. En hij zegt, je moet je eigenlijk daar het meeste druk om gaan maken. Ik ga het zo meteen vragen aan Gerrit van der Kamp. Hij is voorzitter van de ACP, de Christelijke Politieorganisatie. Politie um, maar we gaan nog even naar een toe. Peter Sevink uit Utrecht, goedenavond. Dag Peter. Goedenavond, met Peter Sevink. Peter, goedenavond. Ik hoor je. Ga, ga je gang. Oh ja, ik uh, zou willen reageren. Ik denk dat wat vooral heel erg van belang is... is dat de pakkans vergroot wordt om uh, dit soort belagers uh, echt af te schrikken. Het maar, zou goed zijn als dit soort mensen ja. ten overstaan van al hun vriendjes... Uh, veel vaker gepakt worden. Want het zijn meestal gewoon een beetje mensen die uh, stoer willen doen... en veel alcohol op hebben. Maar die lijkt mij vrij maximaal, die pakkans juist. Uh, omdat ze erbij staan en zich totaal nergens iets van aantrekken. Dus ze gaan niet op, op de vlucht. Toch? Dat is juist, maar dat betekent dus dat op dat moment politie snel ter plekke moet kunnen zijn. En uh, hard moet kunnen optreden. Niet door middel van geweld, maar gewoon door middel van het oppakken van ja. degene die daar daadwerkelijk uh, het werk om maakt. Maar kun je er iets bij voorstellen, Peter? Hoe schandalig is het dat je daar staat met een groep, ik ben ook wel eens dronken geweest, maar je daar gaat staan bij zo'n café, je ziet dat iemand gewond is, er komt een, een ambulance aan. En dan ga je met stenen en flessen naar zo'n ambulancepersoneel zitten. Dat, ik, ik kan me daar gewoon ook niets bij voorstellen. Nee, ik ook niet. Ik bedoel, die mensen die zijn daar juist om anderen te helpen. En dan gaat het stelletje, uh, nou ja, maloten, hun het werk onmogelijk maken. Ik, nee. ik kan me daar ook totaal niet in vinden. Nee. Helder verhaal. Peter, bedankt. Want we gaan gauw naar de ACP. Onze politieman die aan de lijn is, Gerrit van der Kamp. Goedenavond, Gerrit. Uh, Ger uh, Gerrit, uh, goedenavond. Goedenavond, ja, ik hoor je. Woord... Mij? Hi, ik hoor je, Gerrit, woordvoerder politievakbond ACP. Uh, welkom in de, in de show. Uh, Gerrit, ja. uh, je vraagt je af. Welke ambulancebroeder nog in een ziekenwagen stapt in, in Amsterdam-Noord? Uh, ja, helaas is het niet alleen daar. Uh, het is op veel meer plekken. Ja. Het is natuurlijk uh, nu is de, de ambulance. Uh, de vorige keer was het de brandweer. Uh, dan weer andere mensen die uh, zeg maar in de veiligheid werken. Het, uh, het lijkt er haast op als dat mensen er een hobby van maken. Ja. Waar ligt het dan, denk jij? Ben je het met Hans Simons eens? Het is de alcohol? Ons is breder? Ja, voor een belangrijk deel wel. Soms in combinatie met verdovende middelen. Uh, het, uh, er is recent nog een onderzoek uitgekomen van uh, bureau Beek, van meneer Verweda. Die heeft daar onderzoek naar gedaan. En dat blijkt dus dat uh, mensen alle remmen loslaten op het moment dat ze zoveel gedronken hebben. En ook dat in combinatie met verdovende middelen. Omdat ja. dat ook agressie oproept. En uh, ja. Uh, dat is zeg maar het fenomeen waar we voor staan. Met maar jouw. het kan zo zijn, want ik zei net schertsen, maar het kan natuurlijk betekenen dat op een gegeven moment ambulancepersoneel echt gewoon de, de, de pen neerlegt zeg maar, en zegt we, we gaan gewoon niet meer ja. rijden. En dan, dan, dan, dan eisen ze waarschijnlijk dat er altijd een politieauto achter ze aan uh, rijdt naar bepaalde gebieden. Ik geef ze op zich geen ongelijk. Nee, maar je ziet dat nu soms ook al gebeuren. Dus, uh, soms zijn er meldingen waarvan er twijfel is over hoe het zit. En als dat in buurten is waar al uh, het nodige voorgevallen is, mm -hmm. dan... Uh, of het dan de brandweer is of de dienst, dan wordt daar in nogal wat gevallen politie alvast vooruitgestuurd. Um, om te kijken of er inderdaad daadwerkelijk sprake is van zo'n melding. Maar ja, aan de andere kant, op het moment dat er echt iemand is die hulp nodig heeft, dan zullen ze toch gaan. En um, die mensen zijn gedreven in hun vak en in hun beroep. Maar ja, dit is te gek voor woorden. Nee, het is en, en, zeker te gek. Het is Ongelooflijk. Nou helpt een hoop dingen, we helpen niet. Blijkt, ook die strafeisen enzovoorts. Ik zou zeggen, misschien is een belangrijk punt, de behandeling van, ja dat is misschien te gemakkelijk gezegd van mij, maar de behandeling van iemand zo snel mogelijk in de zieke auto en doorrijden. Uh, is dat ook niet iets om de zaak uh, te kunnen voorkomen dan dat je op straat gaat behandelen? Nou ja goed, dan, um, dat, dat zou natuurlijk een optie zijn. Wij zijn uh, geen medici, uh, nee, uh, Ik ook. Uh, ik weet één ding wel, um, op het moment dat dat dan weer fout gaat en blijkt dat dat, dat zo niet had gemogen ja. en mensen komen daar met zwaar lichamen letsel of erger, Eens. dan begint iedereen daar weer over moord en brand te schreeuwen in dit land. En um, Kijk, volgens mij is de beste oplossing dat iedereen gewoon zijn hoofd erbij houdt en dit soort achterlijke dingen niet doet. Ongelooflijk, en, um, ja. Uh, kijk, uh, wij zijn nu ook aan het kijken welke maatregelen er nog mogelijk zijn. Wij vragen ons zo langzamer wel af uh, hoe komt het dat die mensen zo ontzettend veel drank op kunnen hebben en... Um, er is ook gewoon een bepaling dat kastenlijns of in ieder geval horecahouders mensen niet oneindig vol mogen gieten. Dus op het moment dat mensen in kennelijke staat zijn, dan is het niet de bedoeling om daar nog van alles achteraan te gieten. Ja. Wat nu natuurlijk nog wel gebeurt. En een paar pilletjes erbij waarschijnlijk, dat zal, dat zal het zaakje ook niet zijn. Ja, eh, niet dus verbeteren. wij willen nu ook weten, want wij weten dat in Noordwijk en in de hele Bollestreek de afgelopen jaren heel veel van dit soort dingen te doen zijn geweest. En dat het eigenlijk wachten was op dit incident. Ja. Uh, omdat ja, je relatief met beperkte hoeveelheid politiemensen zit op een heel groot gebied. En uh, ja, zo'n groep van 100 man, uh, dat is nogal wat. Dat is heel moeilijk in de hand te houden. Uh, ja, en als de politie te hard optreedt, is het niet goed. Als we te zacht optreden, is het niet goed. Uh, eigenlijk deugt het nooit, maar nee. dat het eigenlijk ligt aan de burger... en die mensen die zo nodig uh, op hun manier een ziekte willen vieren... Ja, daar staat niemand besteld. Daar staat niemand besteld. Gerrit, dat is zeker een punt. Nou, even mijn punt. Wat ik maak is... je moet uh, heropvoedkampen inzetten. Dat betekent ook iemand uit de relatie halen... en daarmee aan de slag gaan in een, in een kamp. Om daarmee ook zijn, uh, zijn drijfveren enzovoort... en alles door te nemen hoe hij zich gedraagt uh, in het leven... en hoe hij zo kan ontsporen. Wat vind je ervan? Nou ja, ik denk dat je wel van dit soort mogelijkheden zou moeten bekijken... Uh, een, kijk, wij, zijn, wij hebben een jaar of wat geleden een tienpuntenplan van politie... Tegen, wel tegen de politie te beperken. Daar is het meeste van uitgevoerd. Van strenge straffen tot uh, nou ja, schades, uh, vergoeden en al dat soort daar, zaken. Uh, en een van de dingen waar we nu naar gekeken hebben is van... ja, als deze mensen het gewoon niet willen snappen... Uh, misschien moet je ze maar eens verplicht op een, uh, een eerste hulpafdeling laten kijken... op het moment dat ja. mensen daar binnenkomen en het bloed alle kanten oploopt of ze er nou tegen kunnen of niet... Ja, dat moet dan maar eens een keer... Uh, een goeie, een goed idee. Om um, inderdaad de mensen die zich hier aan schuldig maken... eventjes mee te nemen naar een, naar een eerste hulp. Goed, goed punt. Zet ze dan maar eens met hun neus bovenop. He, en zo zijn er nogal wat Zeker? dingen te verzinnen. En dan moet je niet te lang mee wachten. Maar uh, ja, het, het is gewoon... Nou, laat ik het zo zeggen. De komende week wordt er nog heel veel hitte verwacht. Dus ja. er zal nog weer heel veel meer gedronken worden. Dus dit is vast niet het laatste incident. Nee, zeker. Ik ga je zo nog een vraag stellen over DJ De Flexicon. Bereid je vast voor. En ondertussen lees ik, lees ik even nog wat tweets voor. Edwin zegt, schaf alcohol af voor jongeren en sluit de coffeeshops. Een vrij drastische. Mark Westerdorp, onze, onze, onze lawyer. Die zegt, Eerdmans uh, handhaven optreden zou kunnen helpen. Harde straffen zonder extra pakkans helpt niet. Wil je niet een dagje meelopen? Ik ben benieuwd waar. Uh, Ton de Vries zegt, uh, Eerdmans openbare dronkenschap is verboden. Dus in de cel. Strafmaat halveren als we met z'n tweeën in de zaal gaan. Die kan ook. Eh, Lola zegt, eh, Eerdmans Joost, eh, ben het helemaal met je eens... een aanvulling, bewaking met honden... Uh, dan zegt Helle Kuipers, schaamtewerking de schampaal terug, de hele middeleeuwen terug, doen waar er geen ambulances. We hebben het over ambulancepersoneel dat belaagd wordt in veel steden, met name uh, ge, ge, ja, rond de Randstad gesitueerd en ik zeg stop die eens dus even een tijdje, een langdurig tijdje in een heropvoedkamp om dus mee aan de slag te gaan en er worden links en rechts, met name rechts begrijp ik, uh, wat aanvullingen gepleegd, trouwens ook van de SP moet ik zeggen, zodat er nog, uh, nog wat uh, kan verbeteren en dat we er iets aan kunnen gaan doen. 0800 1121 en u doet mee met avondspits van WNL. Meneer Steens, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Zegt u maar. u u Nijmegen. Nou, ik vind het beste zo zijn een vaste gevangenisstraf. Vijf jaar bijvoorbeeld. Dan ja. zou iedereen weten wat de boven het hoofd hangt. En uh, verder, als, uh, ja, dan is dat. Een, uh, waar ook wat de rechter niet meer tussen kan komen. Dat. Mm -hmm. Gewoon een stevige straf die voor alle gevallen eigenlijk gelijk is. Vijf ja, jaar. Ik, als, je, als je een overheid naar aanvalt, dan krijg je vijf jaar. P punt uit. Ja. Oké, okay, meneer Steens. Dank u. Helder, dank, dank u zeer. Uh, Greet Smit, uit Zandam. Ja, Andam. hallo, met ben Greet Smit, uit Andam. Goedenavond. Hallo, nou, ik dacht, die raddraaiers, dat zijn volgens mij ergens stoere jongens, hè. Mm. Ik zeg, als ze nou eens verplicht worden om uh, met zo'n ambulance mee te rijden... en alles mee te maken wat ze, wat ze de mensen aandoen... Ja. Ik, of ze dan nog zo flink zijn... Goed punt. Net ook gemaakt. Kom eens kijken op de, op de eerste hulpafdeling als je zo stoer bent. Uh, ja. Maar meerijden okay. is, is ook een hele adequate straf. Da dank u wel, uh, Greet okay. Smit. Zeer goed. Uh, Gerrit van de Kamp, nog even een vraag. De Flexicon. Ik, ik zeg dat. Dit is een DJ die natuurlijk uh, aange, flink aangepakt is. En er stonden vier mensen omheen te filmen. Uh, hetgeen allemaal op internet verscheen. En daarvan zegt de politie ook links en rechts. Van, Joh, dat, dat is een, maar een deel van het verhaal. Maak je je zorgen, Gerrit, uh, over het, de toename van het aantal uh, opnames van jullie werk als politie. Bedreigt dat jullie werk zoals ook de Saskia Dorresteen van de, van de Nederlands politiebond vandaag heeft gezegd? Nou ja, daar kijken wij wat anders naar. Uh, wij vinden dat opnames prima zijn als iedereen zich zeg maar realiseert dat het altijd maar een deel van de werkelijkheid is. Collega's weten dat er van alles opgenomen kan worden of het nou met mobieltjes is of met camera's in het publieke domein. Als je bijvoorbeeld in Rotterdam kijkt en in Amsterdam wat er aan camera's hangt. Bijna overal is er wel een mogelijkheid om op te nemen. Mm. Dus dat is niet het punt. Het enige is dat als mensen dat gaan uitleggen als de enige waarheid... en dat dat alles ja. wat er gebeurd is, ja, ja. dan is er een probleem. En dat ja. is ook bij de flexicul um, Zo, Ik herinner mij dat er geroepen werd, ja, men is over mijn voet gereden. Nou, dat is medisch aan alle kanten bekeken en ook feitelijk niet waar gebleken. Ja, um, dat weet jongens, men niet. Nee, dat horen we niet natuurlijk. Dat is... en, dat, en daar is bijna geen ruimte voor in de ja. media. Hè? Dus ja. als blijkt dat het achteraf niet klopt, dan hoor je niemand. Maar het land is wel te klein als dat Zeker. gebeurt. Zeker. Maar je zegt, Gerrit, het belemmert jullie niet. Want dat is wel een ander geluid dan van nee, de kijk, andere politieboel. Okay. Kijk, wat ik, wat, ik graag, wat ik graag wil, is dat, ik heb dat ook al eens tegen collega's van je gezegd van de media... ...wees nou voorzichtig om te zeggen dat dit het beeld is... ...en dat dit de waarheid is en dat dit alles is. Mm -hmm. he, het, de situatie van Rotterdam, toen leek het ook of het, of het allemaal zo was... ...dat het vanaf het begin af aan gefilmd was. Uh, die collega's blijken achteraf gewoon legitiem veiligheid van andere mensen bevoort ja, te hebben. Ja, maar er ontstaat een volledig ander beeld. Ja, dat is, dat is precies, wel schadelijk. En, um, nou ja, en, en, en dat is zeg maar het hele punt. We hebben een beeldmaatschappij, dat mag, dat is prima. Maar um, het is zelden de hele waarheid in het geheel wat er gebeurt. He. Je hoort ook niet wat er... Uh, aan radioverkeer voor die tijd geweest nee. is, dus. Uh, mm. ik zit daar wat, wat makkelijker in. hè okay. kan allemaal opgenomen worden. Als maar gewoon redelijkerwijs uh, de collega's de kans krijgen... Om hun werk, dat, mag ik, hopen. Weg, dat mag ik hopen. Gerrit van der Kamp van de ACP Politiebond. Zeer bedankt voor je commentaar in Avondspits. Henk de Groot twittert stop dat je niet alleen straffen voor belagen... maar ook toebrengen van lichamelijk letsel of poging... doodslag tegenover hulpvraag aan de slachtoffers. Mark Westerdorp zegt het meelopen... want het nodig die me voor uitslaat op het meelopen... op een EHBO-afdeling of met de ambulance. Nou, dat lijkt mij buitengewoon interessant. Nog even meneer Peters uit Amsterdam. Ja, meneer Eertmans, uh, ik ben het natuurlijk wel met u eens. Natuurlijk zullen wel heel veel mensen zijn die bellen. Maar aan de andere kant wil ik ook wel even laten zien de hypocrisie van alles. Um, want daar werd toch gezegd dat het ook met uh, alcohol en drugs ja. te maken heeft. En dat, dat geef ik ook gelijk. Maar die drugs bijvoorbeeld, die softdrugs waar Amsterdam altijd zo beroemd voor is... en die overal verkocht worden, die kunnen niet meer de goedgereden softdrugs noemen. Dat is behoorlijk zwaar spul. Zwaar spul geworden, ja. En, ja, en je gaat hier in, Amst in de stad heel veel meemaken van bouwdadigheid. En daar komt dit ook uit voor. Maar daar gaat de overheid heel veel geld aan verdienen. Dus ik vind, daar moeten ze ook naar kijken. Dat hm. wordt gedeeltelijk ook een beetje gecreëerd. Nou, meneer Peters, we zetten een punt, want we zijn er doorheen. Maar u was zelf de laatste beller van Avondspits, die in dit nieuwe mooie seizoen, het herfstseizoen, dat gaat uh, beginnen. Want we sluiten af, deze uitzending van Avondspits. Dank voor het bellen en voor het twitteren. Straks gaat uh, Frank van der Linden met het programma Kunststof verder hier op uh, Radio 1. Daar in de sensatie van Noordenslag. Rapper MC Kaphappel te gast. Vanavond WNL op Nederland 1... Om half acht met half 8 live van Merel Westerik En daarin Lodewijk Asscher, Judoka, Henk Grohl, Bert van der Veer. En onder andere reportages van de terugkeer van de Olympische ploeg. De succesvolle Olympische ploeg in Nederland. Um, u kunt het gaan zien om half acht op Nederland 3. Sorry, ik vergis me. Nederland 1 is altijd de ochtend. Maar de avondshow van Merel Westerik dus zometeen om half acht op Nederland 3 gaat dat kijken. Wij zijn er doorheen. We wensen u zoals altijd een heel fijne avond. Morgenavond zijn we weer terug. Met uiteraard een geheel nieuwe editie van Avondspits van WNL, met weer een stelling van de dag. U kunt ook dan weer gaan bellen. De lijnen gaan dan open om half zeven en om zeven uur zijn we er doorheen. Fijne avond en wij hopen u morgen te spreken. Tot dan. Verkiezingen bij TROS kamerbreed zaterdag rechtstreeks vanuit de openbare bibliotheek in Den Haag.